Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Jurjan Boekraat met het NOS-journaal. Het Indiaanse ruimtevaartagentschap is het contact verloren met zijn maanlander. Tot 2 kilometer van het maanoppervlak was er nog communicatie met de lander. Daarna werd het stil.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 Het Openbaar Ministerie in El Salvador gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van Evelyn Hernandez. De nu 21-jarige vrouw was door een bendelid verkracht en had in 2016 een doodgeboren kind ter wereld gebracht. Ze werd verdacht van een abortus en vervolgd voor moord. Ze kreeg in eerste instantie 30 jaar cel. Dat vonnis leidde tot wereldwijde ophef. Na tussenkomst van het Hoge Rechtshof kreeg Hernandez een nieuw proces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 I'm not the one